Dit is al negens met het NOS-journaal. In India zijn maatregelen genomen omdat een omstreden sekteleider vandaag zijn straf te horen krijgt. Hij werd vrijdag schuldig bevonden aan verkrachting van twee vrouwen. Dat leidde tot massale rellen waarbij 38 doden vielen. Er worden extra militairen ingezet, scholen en universiteiten zijn gesloten en mobiele netwerken zijn uitgeschakeld. Ook reizen de rechters af naar de gevangenis om daar uitspraak te doen om nieuwe rellen te voorkomen. Ondanks allerlei maatregelen is er volgende maand niet voor alle treinreizigers tijdens de spits een zitplaats. Door de aantrekkende economie rekent de NS op meer reizigers dan ooit, ongeveer 35 miljoen. Dat zou een record zijn. Om de drukte op te vangen wordt extra materieel ingezet... en mensen die buiten de spits reizen krijgen meer korting. Uit overstroomde delen van Houston zijn tot nu toe ruim duizend mensen gered. Volgens de burgemeester zaten de meesten van hen vast op het dak of op de zolder van hun huis... De tropische storm Harvey heeft de afgelopen dagen geleid... tot enorme hoeveelheden regen. en Het houdt voorlopig nog niet op. De komende dagen wordt nog veel meer verwacht. Weerkundigen houden rekening met een totaal van 1,30 meter aan neerslag. Dat zou een record zijn voor Texas. In Leinden in Noord-Holland woedt een grote brand in een reeks loodsen. De brandweer werd kort voor vijven gealarmeerd vanwege een binnenbrand... maar moest al snel opschalen. In de loodsen ligt kleding opgeslagen... Ook in Den Hoorn tussen Delft en Wateringen woedt nog brand. Die brak gisteravond uit in een bedrijvenpand. Er is veel rook vrijgekomen, omwonenden moeten de ramen en deuren dicht houden. De brandweer is in Den Hoorn nog aan het nablussen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft droog. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, in het zuiden kan het dan 30 graden worden. In de namiddag meer bewolking, mogelijk een bui. Vanaf woensdag minder warm en regen. Dit was het NOS anyway ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevenlaken en 1 staat 6 kilometer file. A2 Utrecht Amsterdam bij Vinkenveen 2 kilometer. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Breuken en knoop het Holendrecht 7 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knoop het Prins Klauspijn en Zoetwouderdorp 2 kilometer. A15 Gorkem richting Rotterdam tussen Harningsveld, Giesendam en Sliedrecht 3 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A44 richting Amsterdam bij Wassenaar 3 kilometer en door een ongeluk op de A57 en 57, sorry Brouwersdam richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 5 kilometer file en 25 minuten vertraging en tot zover de verkeers U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of Smoke is oh, she's the one they're going to miss in all to wait. voor de komende dagen. Zo rond de drie uur, dan gaat de zon echt schijnen. Nou, we hebben de zonnebril inmiddels nodig. En je trouwens uh, de ziel van Madness en Our House. Ja, twee house nummers zo aan het begin van uh, elk uur in mijn house. Van de Mary Jenkins. Uur één en uur twee, Madness, Our House. En wat gaan we in uur drie aan het begin draaien? Nou, daar hebben we het nog wel even over. Uur drie, wat, uh, uur twee, wat gaan we daarin uh, doen? Uh, het gaat snel, maar ja, niet ja, zo ja, ja, snel. Ja.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 In wat, wat, wat zal u denken van de, uh, de Jutters Kofferbarkmarkt... vanmiddag nog tot vier uur op het Gasthuisplein... en de zomermarkt op de boulevard uh, van ons Zandvoort. Dat nog tot 9 uur vanavond. Uh, dus twee prachtige activiteiten nog volop in gang voor vandaag. En wat, uh, wat er nog meer is, dat allemaal rond de klok van half vier.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 You know we had something so good Can we still be friends? Can we still be Ja, en ook wij op de zaterdag en zondagmiddag ontkomen er niet aan. hè De muziek van Justin Bieber. hoorde me met de single Friends. Elf over 3, Zandvoort nogmaals een hele goede middag.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 En als je houdt van de disco uit de jaren 80, dan ben je nu weer blij geworden met deze single. De Yarbrough en People Audio je. En dan stapt de music. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we gaan naar Spa, Franco Want daar is juist de finishvlag gevallen voor de kwalificatie van de race van morgen.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 hem in de steeklied. Ik heb geen vermogen, schreeuwde Alonso over de boordradio. Een elfde plek is zijn deel. Romain Grosjean en Kevin Magnussen besloten Q2 op de plaatsen 12 en 13. Carlos Sainz kreeg P14 in de schoot geworpen... aangezien Van Doornen geen serieuze poging ondernam.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 De historische Grand Prix blikt dit jaar terug op de. dat is volgende week, op die legendarische race van 1967. Het Zandvoortsmuseum haakt daar sinds gisteren op in met een expositie over de auto, raceauto's van Lotus.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 Lotus Auto in, de, in het museum. Hoe ze die erin hebben. Ja, ja, geweldig. Mag Joost, mag Joost weten, maar hij staat er wel. En dan uh, volgende week de parade hè, door het centrum. Uh, Kom ik straks weer op. Ja, de... ja. dat wordt ook weer zo'n uh, spectaculair evenement hier in Saltvoorts. En als de zon dan schijnt, dan is het helemaal lekker. Nou, Armin van Buren die zingt erover. Hè, de Sunny Days zijn nieuw en laatst up in, the morning, the sunrise in her heart.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 in het museum te bezichtigen. En uh, prachtige foto's over de Lotus Hysterie. Historie, heb je hem weer? Hysterie? Historie. Uh, hier in Zandvoort. Prachtige foto's. Die je zelfs zou kunnen aanschaffen als u dat zou willen. Dus uh, het Zandvoortsmuseum, gisteren geopend... de Lotus 50 jaar Autosport. Meer informatie over deze tentoonstelling en over alle andere tentoonstellingen... verwijs ik u naar de website www.zandvoortsmuseum.nl www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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te swingen. Lazarus, toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer voor. I'm a little too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 Quiero uh. respirar tu cuello despacito. Vea, kentje, pica, cosas, al boito. Para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, quiero a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.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 Ik denk dat ik te diga cosas al oído, para que te si no te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 steps to the door of your heart only shadows of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 Mirror, mirror on the wall Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes Or is it just my daylight style? What I do ain't make-believe People say I sit and try But when it comes to being daylight It's just me, myself, and I. I It's just me, myself, and I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 Eerste nieuwe aflevering van de Eurobreakdown, dus reden genoeg om te blijven luisteren.